8 uur. Mark Hokke met het NOS journaal. Het Syrische leger heeft de oude burg van de stad Palmyra heroverd op terreurbeweging IS. De militairen kregen steun van Russische gevechtsvliegtuigen, melden Syrische staatsmedia en het Syrische Observatorium voor de mensenrechten. Op beelden van de Syrische televisie is te zien hoe militairen met legervoertuigen de stad binnentrekken. Volgens het Observatorium werden gisteren 56 luchtaanvallen uitgevoerd bij Palmyra. De stad werd in mei vorig jaar ingenomen door islamitische staat. Delen van de ruïnes zijn door IS opgeblazen. De Tweede Kamer heeft veel vragen over de rol van Nederland bij het niet oppakken van Ibrahim el-Bakrawi toen die door Turkije werd uitgezet. Bakrawi was een van de daders van de aanslag afgelopen dinsdag op de luchthaven van Brussel. Hij werd in juli vorig jaar door de Turkse autoriteiten op het vliegtuig naar Schiphol gezet. Daarna is hij uit het zicht verdwenen. De partijen in de Tweede Kamer willen weten hoe dat kon gebeuren. Hij was een veroordeelde crimineel en opgepakt op verdenking van terrorisme. In Rome heeft Paus Franciscus de kruisweg geleid. Met de processie herdachten tienduizenden katholieken de kruisigingsdood van Jezus. De beveiliging was als gevolg van de aanslagen in Brussel extra streng. Mensen die meeliepen in de processie moesten door metaaldetectoren. Ook zochten politiehonden in Rome naar explosieven die werden niet gevonden. Mariah Carey heeft haar concert morgen in Brussel afgezegd. Via Twitter laat ze weten dat ze dat doet voor de veiligheid van haar fans, de band, de medewerkers en haarzelf. Het concert zou plaatsvinden in Forst Nationaal, een van de grotere concertzalen van België. Het weer vooral in het midden en oosten van het land eerst nog dichte mist. De dag begint grijs, maar later geregeld zon. Vanmiddag wel meer sluierwolken bij 12 tot 15 graden komende nacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. En bij de paasdagen is het wisselvallig weer met morgen kans op onweersbuien. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sehokan van de ANWB.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 dat Marcus namelijk vandaag oh. uh, een andere bezigheid had, geloof ik. ik geloof dat hij bij de ander rijdenprogramma moest aanschuiven. Nee, oh, zonder raar. gekheid. Nee nee, nee, nee, nee, dat doet hij natuurlijk niet aan. Nee, dat kan niet. Goed, toebak leeft op de radio. Het is uh, zonnige Zandvoort. Het is de laatste dag van wintertijd morgen. Zomertijd. Ja, dan moeten we een uurtje inleveren. Want ja, ja dan, gaat, dan is het vandaag zeg maar één keer negen uur. En ik moet zeggen, elke keer als ik in mijn auto naar de klok kijk... ik, Oh, die staat nog steeds op, uh, op zomertijd. Oh, dan staat hij gewoon goed. Die staat dan gewoon moet je er weer aan winnen. Gaan. Ja. En ik mm. moet zeggen, ik dacht eerst mezelf: oh, dat is balen, dan is het om 7 uur niet licht. Maar om 7 uur is het dan wel licht hoor. Om 6 uur is het namelijk al redelijk licht. Het gaat gewoon. al snel hè? gaat denen. snel man. Echt, ik kon er wel van genieten. Ja. Langzaam licht. Kunnen we alles een beetje beter in de gaten houden? Want wat is het een week geweest, man? My god. Oh, Ongelooflijk. Echt. Verschrikkelijk. echt snel. Eh, en dan, maar wat ik het ergste vind: uh, dat de hele de wereld stond stil weer even. Ja? Hè, met de aanslagen. En de dag daarna overlijd Cruijff. Ik hoorde gewoon op een aantal kanalen helemaal niks meer. Nee. Ik denk. Hallo, wat is er nou belangrijker? Ja. Maar Ja, het valt ja aan mij nou weg, ja. ik moet zeggen, er is wel heel veel aandacht aan terrorisme. Ik heb ook de kranten met je ja, in de gaten gehouden. Ook mij is het is ja. volgens mij drie kranten achter elkaar? Dus de woensdag en de donderdag, zes pagina's. Hè? Zes tot acht pagina's alleen maar aan terrorisme. En ik ja. kan me best voorstellen als je Marokkaan bent of een, uit een ander land komt, dat je denkt van, oh, in mijn land gebeurt ook allerlei dingen. Daar zie ik niks van in deze krant. Maar ja. nu in één keer gaat het... Is Europa is de sigaar. Nou, hop, alle aandacht, hoor. Dus je zag ook bij Poundnieuws een paar van die scholen hadden ze bezocht... en daar hadden ze dan een soort herdenking... Uh, uh, uh, uh, uh, noem je dat, altaartje gemaakt voor de school. Provozeren. Pound Nieuws is daar altijd heel goed nieuws. Ja. Heel, heel goed in. En die mensen trapten het ook gewoon weg. Daar is wel aandacht voor, riepen ze. En in ons land hebben we er dus helemaal geen aandacht voor. Ja, ja, ik, ja. Dus ja, ik denk... het is ook wel weer koren op de molen van de terrorist. Ja, maar hebben ze in die andere landen dan ook wel... Uh, voor, voor ons wat gedaan, dat kruif er niet meer was. Hè? Ja, dat, is, oh ja. Oh, ja. Ja, dat ja. wil ik ook nog. Ja, dat is ook heel belangrijk. Want ja, voetbal, die... is echt, ontneem dat ons niet. Want dat is, echt, dat is schandalig gewoon. Maar goed, in België hebben ze wel weer een terrorist opgepakt. En er is ook nog een vierde los. Die loopt ook nog ergens los. En ja, momenteel, de hele regering we is daar. Er lopen een heleboel los, terroristen. Maar we weten het nog niet. Nee, nou ja. Dat is het enge juist. Ze hebben, in België zijn ze daar wat laconieker in. En gisteren zag ik opnieuw ook op straat vragen hoe ze nou tegenover de regering stonden, de, de Belgen. Dit was de reactie. Ik denk altijd maar zoeken naar wat er fout is gegaan. Laat ons daar alsjeblieft mee ophouden. Het loopt niet in ieder land even goed. Ook bij jullie niet, denk ik, in Nederland. Als ik mag duidelijk zijn. Ja, als we er allemaal, ze nou? als ah. het er allemaal zo over nadenken. Als we er allemaal ah, ah. zo over nadenken. Het komt allemaal wel goed. Nou ja, wel eens geloof, één minister is opgestapt. Maar het is gewoon echt een eenschakelijke een, een van fouten. Waardoor dit toch wel een beetje is gebeurd. Als ja. ik zo begrijp. Nou goed, die stoep mag even draaien. fijn dat die toestel aanstaat. aanstaan. Laten we eens dus even een lekkere muziek draaien. En dat doen we dan ook met een plaatje van Despop. En ze komen uit België. Dat komt nog wel weer grappig, natuurlijk. Never get enough. Butterfly belly aches. Keep me up night en day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 Krijgen. Genoeg voor jouw liefde. Een liefde is ons wapen natuurlijk, hè. En ik ben zelf ook al minder van al die herdenkingen en van die dramatische verhalen van de slachtoffers op de televisie. Niet omdat ik het zelf heel moeilijk vind, maar omdat het de koor op de molen is van die terroristen. Doe het nou niet. Doe dat onderling. Doe het met kennis met, met vrienden. Maar niet op de televisie. Want ik geloof dat... Ja, ik heb ook soms het idee dat iedereen wel wil scoren met... Ik, ja, ik wil ook medeleven tonen aan de slachtoffers hoeft niet op de televisie, hoor. Oh, nee, maar die slachtoffers, die merken er niks van. Nee, maar het hoeft allemaal niet zo op de televisie. Nee. Want ik denk, het, is, maar het wordt zo'n sensatieshow. En ik denk bij mezelf, de terrorist, ik vind dat geweldig. Kijk eens wat ik aangericht heb. Dus nee, ik, vind, ik wil gewoon feitelijk verslag van zien. En natuurlijk wel ook wel de beelden. Ik wil op, op de hoogte blijven. Maar, het, het, maar het meet het niet zo breed uit in de media. Want de media en terroristen zijn hetzelfde. Ze maken het erger. Ja, Sjaas Groenhuizen. Dat vind ik echt een van de betere uitspraken van vorig jaar, volgens mij. Toen al actueel. Nou goed, vorig jaar was er natuurlijk al alle een hoop alleen, ook in, in de wereld. Het is ja. tien minuten over acht zijn er ook nog leuke dingen gebeurd. Nou, John Kerry is natuurlijk ook de minister van Buitenlandse Zaken. Die was ook in Brussel was je geloof ik. En die moest ook even iets zeggen: iets over dat. Uh, wij hebben ook meegeleefd met de Amerikanen. En als je meeleeft met de Amerikanen, dan leven wij ook met jou, mee. And then voices all across Europe declared: Je suis Araikien. So now we declare: Je suis Ik ben Brussel. Kijk. Dat komt allemaal van je, je, je, je suis Charlie, nee, weet je destijds. Nee, je Nee, dit hè? Ik ben Brussel. Ik ben Brussel. Oh, dat is, is Duits? Ja, yeah, yeah, half Duits uh. lijkt het wel. Je suis Brussel, ja, of ja. ik ben. Maar niet ik bin. Ja, zo krijg je weer een wereldoorlog. Dat is Kom, echt zo fout hè? Combinatie. combinatie. Vergeet dat nou eens even joh. Dus ik leg je jouw generatie nog een beetje. Waarom er weer bij? er bij? Don't mention the war. Ja. Goed, Er zijn nog leuke berichten die je uh, in ieder geval uh, ons niet doet denken aan... Ja, de ik terror. heb een hele leuke. Ja. Er is nu uh, uh, een... Uh, hoe zeg je dat? Ja, ik weet het niet. Van Hot News. Ja. Nooit meer wassen. Zonlicht kan je kleding ook schoonmaken. Huh? Ja, en uh, de wetenschappers hebben een manier ont ontwikkeld om uh, je kleding schoon te maken... door middel van licht. Nou, ideaal. Uh, wil je net dat leuke t-shirt aan, blijkt hij in de wasmand te zitten. Nou, je het, legt het onder een bepaalde lamp. En, uh, of je loopt in de zon... En uh, het schijnt dat uh, door middel van licht, heeft, een kleding heeft al een 3D structuur en daardoor kan licht makkelijk geabsorbeerd worden en hierdoor kan vuil makkelijk verwijderd worden. He? Maar ja, ik heb nog nooit gemerkt dat ik in de zon liep dat mijn kleren schoon werden. Maar ze werken met op koper en zilver gebaseerde nanostructuren en die, die, die schijnen goed licht te kunnen absorberen. En als deze bloot worden gesteld aan licht, dan He? ontvangen ze een enorme energieboost. En die kan weer gebruikt worden om kleren af te om kleding uh, ja, ja. vuil af te breken. Ik vind je kwijt, van al ik hoor, het. Heel hoor van al. het. Maar ja. het wordt wel heel interessant. Ze zijn er heel hard mee bezig. En ik ja. denk van nou, dat is eigenlijk ideaal van. Ja, ik moet eigenlijk wassen. Ga jij even in de zon spelen, oh, weet ja. je lekker in de zon spelen gewoon. Het oh, komt alles lekker niet goed. Mm. Gewoon. Echt, die knapt er zelf van op en je was goed ook. Dus je, ik, ik heb wel gehoord dat iemand, een, een man, dat geloof ik een jaar of twee heeft hij zijn spijkerbroek aangehouden. Wel toen hij geslapen trok hij hem uit, maar verder heeft hij hem nooit gewassen. En toen was hij eigenlijk niet veel smeriger dan iemand die de spijkerbroek een week aanhoudt en dan wast. Oh ja, ja, ja, ja. Dus ja, als je het ook nog even in de zon gestaan en de bacteriën worden dan gedood. Ja, ja maar die, dan die, die het vlekken aan. die je erop krijgt en zo dan. Maar ja, dat maakt er allemaal niet meer uit. want Tegenwoordig lopen ze in gescheurde broeken en alles. Ja, echt hè? En dan denk hè? ik echt zo van, hè? Laat je moeder hier zo de deur uit gaan? Hey, dat doet toch niet? Mijn dochter wilde ook zo'n broek kopen. En die moet zeggen, die broeken van tegenwoordig gaan ook best wel hoog. Hè? Tot bijna net niet onder de oksels, maar ze gaan vrij ja. hoog weer. En dan wilde ze ook zo'n broek met van die scheur. Ik zeg, nou, nee hoor. Dus mijn vrouw heeft zelf heel wat scheur in zo'n broek geknipt. En daar moet je natuurlijk mee uitkijken, want uh, ze scheuren steeds verder. Dus voordat je weet uh, slaat je je, je knieën op slot, hè? Want dan zeg maar, als je dan la, verder gaat, dan scheurt die open en dan, dan kan je knie, je been naar beneden doen. Oh, je, je gaat je hele knie er doorheen. Echt heel gevaarlijk. Ik heb het toen gehad met de broekspijp. in de jaren tachtig, jaren... nee, en die jaar, waren ook levensgevaarlijk. Je, je het levensgevaarlijk. Die, kwam, die bleef hangen aan de krenkspie, want toen ja. had je nog een krenkspie in de fiets. Toen ging ik boven. Oh, dan lag je in oh. het volgende in ja, de park. ja, dat kan met die scheuren ook. Dit, het dan is, het scheur en ja. dan uh, blijft een uh, pedaal van de tegenligger erin hangen. Ja. ja. Oh, dat wappert kan niet op. hoor. Ja. Ja, ja, en, ja, het is gewoon gevaarlijk allemaal. Dan moet je het posten het op het internet. Want net zoals uh, die, die, die broek, uh, broek die halfweg de, de, de beel hangt. Hoewel ja. hij nu wel verdwenen is. En ik zag laatst een oude man ermee lopen. Ik dacht, ja, nou ja zeg, probeer je nou ook hip te doen? Ja. dacht ik, oh nee. Hij is al zo lang bezig. Daar komt het eigenlijk vandaan bij die oude man natuurlijk. Ja, die was bouwvakker. Die was bouwvakker. Ja. Nou goed, zo even het praatje over de kleding. Is het nu tijd voor een mop in muziek? En ik heb weer een nieuw bandje gevonden. Dat heet The Joy for Melody. En straks ook nog The Arctic Monkeys. Een lekker rustig gitaanpaardje. There are in the to the moon. Just had to follow those walking eyes, and I'm left, left with the sweetest light Muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Het een die moet gestraft worden. Goedemorgen, goedemorgen. Dit is CFM. Toe wat leeft. <middels> Kerst maar weer van Stal. De bezuinigers zijn toegeslagen, maar zij hebben ze gewoon ingehuurd. Blijkbaar worden er nog een paar centjes verdiend bij de Arctic Monkeys, de nieuwe single Aviation. En daarvoor nog Joy for Melody, nee. <coughs> joy, joy for. Ja, ik kan het niet uitspreken. Het is belachtig gewoon deze band. Je heet uh, trouwens, hadden een nieuwe plaat. Die heet Stap. Uh, dat kan je wachten. Wacht in de zaterdag morgen toebak leeft. En... Sja, sja, sja, sja. Wat gebeurt er allemaal afgelopen week? Een hoop ellende in ieder geval. En vandaag nog in de krant te lezen dat de Telegraaf even de, de grenzen heeft getest. En oh. uh, zijn er zijn natuurlijk ook extra mensen ingeschakeld om de grenzen te bewaken. Nou, de Telegraaf dacht, nou dat gaan we eens even uitproberen. Die zijn met, uh, met de verdachte auto zijn ze de grens overgegaan. Hele drukke grenzen, hele rustige grenzen. Kleine weggetjes dus. Uh, kleine weggetjes, dus ook grote wegen. Maar overal razen gewoon, hop, gewoon door. En ze hebben er ook wel een soort uh, uh, camerasysteem, de Amigo Baurus. En uh, die scant dan de, de, de, de kentekens. Maar ja, goed, net als de aanslagplegers in België, kan je ook een huurkauto nemen. Bevalse naam. Of je kan misschien ook een taxi nemen en dan kom je er ook doorheen. Dus dat heeft helemaal niet zoveel om het lijf eigenlijk. En verder zeggen ze ook ja, ze hebben wel meer geld gekregen om meer mensen aan te trekken. Om bij de grenzen te zijn. Maar die zijn allemaal nog geen opleiding. 400 man extra hebben ze, mochten ze inzetten, maar die zijn allemaal nog geen opleiding. Dus dat gaat allemaal nog even duren voordat het allemaal veiliger wordt, wilden ze aantonen. Oh, ja. Nou. Bent u alweer gerustgesteld nu, na deze woorden? Nee. Nee, niet echt, hè? Nou, goed. Nee, maar ja, we zijn sowieso op het moment niet zo gerust, hè. Want zo werkt het gewoon. Nee, maar goed. Het, het zijn natuurlijk allemaal weer uh, één, één man, Nou, één acties wil ik niet helemaal zeggen... maar het is niet dat het dagelijks gebeurt, natuurlijk, hè, dit de frequentie begint wel een beetje toe te nemen in Europa. <tots> dat is natuurlijk wel zo. Ja, daar heb je gelijk in, maar... Ja, laten we ons niet gek maken. Laten we ons nee. gewoon niet gek maken. Zeker. Nou, andere berichten. Jij hebt altijd wel een, een glimlach op onze gezichten. Een met een bericht. berichtje. Ja, precies, kom op. <tots> het schijnt uh, dat uh, in het donker van de Amsterdamse bioscoopzaal heb je een eng muziekje. Yeah? Daar vieren muizen feest... Onze Nederlandse collega's van het Parool. Dit staat dus in de Bergerse krant. Ik heb het in de Nederlandse krant nog helemaal niet gezien. Huh? Maar die filmden wat er gebeurt tijdens een willekeurige filmvertoning. Je ziet de muizen al lopen voordat de film begint. Over rugloningen. Tussen stoelen door van boven en naar beneden. Huh? En ze laten ze gewoon niet tegenhouden door de verzoekers. Nee? En uh, er is een videootje van. Ik zal wel even delen op Facebook. In welk land is dit? In, in, in de, in de munt. Bisco, Pathé, bij de munt. Ik had huh? momenteel met een muizenpiek. En okay. de zaal wijt het. Uh, de zaal? Nou ja, wat uh, de bioscoopleiding wijt aan de vele bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving. En een relatief warme winter. En ze doen er alles aan om te, overlast te voorkomen. Nou ja, misschien zou je een tijdje moeten stoppen met popcorn. Misschien is dat een goed plan. Oeh, ja. Want die popcorn, die vinden ze natuurlijk heel lekker. Knaag, knaag. Dus uh, ja, ik, uh, ik zal het filmpje zo ook wel eventjes op... Uh, oh, op uh, kijk, hier zie je al een muisje zo. Oh, ja, die ja. Oh, gewoon door de bierko. Oh, wat eten we vanavond? Het wordt popcorn. echt wel een driedimensionale filmervaring, uh, wordt het dan. Ja, ik denk dat... Uh, oh ja, ik zie zo, Ja, er ligt heel veel popcorn. Ja, daar gaan ze aan knagen. Logisch. Ja. Ja, geen popcorn meer in de zaal. Alleen tijdens de pauze popcorn nuttigen. In de zaal wordt er niet meer gegeten en gedronken. Nee, nee, gek geworden zeg. Wat dan? Kijk, daar gaan ze. Ja. Ja. ja. ja, ik moet zeggen, in Amsterdam uh, woonden wij ook in een soort halve krot. Wel voor een habbekrat natuurlijk, dat is al wel leuk. En dan hadden we ook gewoon muizen. En dan zat je op de bank en dan trip, trip, trip, trip, trip. Kom je zo voorbij lopen. En dan stampt je een paar keer, dan ging je weer weg. Maar even later was die druk gewoon weer. Maar ja, het is, is wel een manier weer om de zaal weer schoon te krijgen van al die popcorn. dat is wel weer waar. Nou goed, maar je alleen kijken als, uh, als je opstaat dat je niet bovenop z'n muis. Gestaan. Dat is ook weer zielig dan. Ja, dan hoor je zo hard. Op. Ja. Maar het is, ik denk wel, als mensen dat weten nu, dat er gewoon wel minder bezoekers komen. Ga, een, een iemand zit daar heel rustig, zit daar uh, popcorn te eten en de muizen kruipen nog net niet de, tegen de schoenen op, maar het scheelt weinig. Oh ja. oh. <laughs> nou, als je een extra beleving wil hebben, dan moet je dus naar Amsterdam gaan. Daar kan je dus uh, mm -hmm. een soort vierdimensionale film ervaren. Uh, vooral uh, moet je gruwelfilms gaan kijken. Ja, en dan, dat wordt het extra dan, spannend. Ja, ja. Nou, ik weet wel dat ik hier met mijn zus in de tuin zat. Ja. En die ding op een gegeven moment, voel ik nou. En er was zo'n nakenslak, die, die, die, die, die, die slijmde er zo tegen de benen omhoog. En zei, woe, ja, dat is echt wel smerig. Het staat nog net niet in de oren, maar het <klui> scheelt weinig. Oh. Ik voel iets in mijn ja, nek dat zijn omhoog. Van die, uh, uh. Oh. Dit ja. is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Dat nou, is nee, nee, een beetje. goed. Yes. Vorige week draaide ik hem voor het eerst, zeg ik altijd. En vandaag voor het laatst. Nee, natuurlijk niet. De muziek, dat kan je niet verwachten. Het heet uh, uh, Pony Pony Run Run. Precies. Nou, uh, dat, uh, doe even normaal zeg. Het is dus Leeft op de radio en... Zandvoortse berichten. Dacht het wel, Zandvoortse berichten is alweer half geweest. Nee, nee, nog niet eens half. Nee, we zijn vroeger dan normaal. Dat is echt, uh, nou goed... Het is, het is gelukt. Nou, op, op, op de computer staat 8 uur 31, dus dat is heel keurig hoor. Oké, okay, nou dan loopt deze klok weer achter. Je we, we zit in verschillende tijds. Ja, ja we, zitten, we zitten in zones zitten. Ja, gewoon. dat is ook weer irritant, ook gewoon, want hoe is dat volgende week dan? We raken weer helemaal in de. Volgende week, uh, om deze tijd, is het al half tien. We zijn we al bijna klaar. Oh, jezus. Je ja, nou, wet. Gaat... Even zijn berichten. ze zij heeft het overleefd. Niet heel veel mensen hebben het vorige week overleefd. Fout grapje. Maar goed, zij heeft het wel overleefd, politiek gezien. Dan wethouder Lisbeth Schalk, de wethouder die extra raadsvergadering van 3 maart een motie en wantrouw aan de broek kreeg. Heeft de tweede stemming overleefd. Vorig jaar was het, uh, was het weer, uh, ook weer 8-8, geloof ik. En toen was één iemand ziek, die was afwezig. Die, is vandaag, die was de afgelopen dinsdag wel bij. Dus is er opnieuw gestemd. En de uitslag was nu 8-7 voor haar. Dus ja, okay. nou, voor, positief. Dus dat ze mocht blijven, zeg maar. Uh, nou, dan zou je denken dat de motie van wantrouwen is aangenomen... dus dan mag ze weg. Nee, het is, het is, ze hebben het verloren, de motie van wantrouwen. En, en er werd flink over gebabbeld ook. Ik geloof dat één iemand, uh, die was nogal onbehouden... echt posten, die uh, was wat onbehouden uit de hoek gekomen. Mijn partij vindt dat een motie van wantrouwen... voorzichtig gebruikt moet worden... dient niet uh, in over uh, de ruggen van uh, oorlogsslachtoffer te gaan. En uh, daar vond de burgemeester Nieke Meijer een beetje te ver gaan. Die had zoiets: stop, hier gaan we over praten... Nu uh, wilden ze eerst pauze nemen... Uh, dat, toen we niet, toen we wel. Uiteindelijk hebben ze, hebben ze gepraat. En toen had hij het ook een beetje teruggetrokken. En toen zei, oké, het is okay, misschien wel een beetje een bouten uitspraak om over de van uh, om het daar uh, over te spelen. Over de ruggen van uh, de, de asielzoekers. De, de, de, noem je dat? Ja, de asielzoekers. Ja, de, de, de oorlogsslachtoffers. Uh, goed, andere stand voor zijn. Ja, na een succesvolle uitvoering in 2013 met het requiem van Fauré... dat heb ik nog aan meegedaan, is de dirigent van het uh, Agatha Koor, het Jurrius... weer op zoek naar projectzangers. Dit keer staat de kreuningsmessen van Mozart op het programma. Ik had zo van, nou, wel leuk. Maar ja, het is ochtends. Het begint vanaf 2 april, begint de repetitie. Het is zaterdagochtends van 10 tot kwart over 12. En het is dan een aantal weken. En de uitvoering is op 21 mei. Locatie de Kerk. Wil je meedoen? Kan je opgeven via Herma Bluis met IE, Bluis58, gmail.com. En ik moet zeggen, als je. Uh, met z'n allen zoiets wil maken, is geweldig. Ik ga zelf sowieso wel naar de uitvoering. Maar ja, ik, ik zit met toe, ik leef van alles. En het wordt, uh, het wordt te druk. Te druk, dat kan niet aan. Te druk, hoor. Ja, geven word, het, word je ook een beetje het oud voor dat soort dingen. Hoe verdrietig ook, maar de borstwachters van de uh, Amsterdamse waterleiding Duinen... Uh, zijn deze week gestart... ja, wel met het, uh, het neerschieten. Het opruimen van herten. Er moeten er ook heel wat herten worden opgeruimd. Ja. En uh, daardoor kan het wat onveiliger worden. In het uh, duingebied zeggen ze, dat schijnt... Niet zo te zijn. Ik, de, de, hij, moet, hij wil even iedereen geruststellen. Het valt allemaal wel mee te doen op uh, tijdstippen. En ook in gebieden waar mensen niet zomaar uh, kunnen rondlopen. Dus uh, en nu gaan ze uh, even kijken. Er wordt niet gemeld waar en wanneer er wordt geschoten. De bepaalde uitvoerende <tossimus> borstwachter zelf. Uh, maar het wordt uiterst vakkundig en veilig gedaan. Uh, Duim blijft dan ook uh, open voor uh, recreant. Tussen zonsopgang en zonsondergang. Eind maart wordt er gestopt. En dan wordt er weer in het, uh, gestart in het kalveren seizoen. Na de bronst. In uh, oktober wordt er dan weer afschot van de herten her, her, hervat. Ja. hervat. Dus, hervat. Ja, ja. dus Ja, het is triest, maar het moet echt gebeuren, dames en heren. Ik ben er ook wel van overtuigd. Vol is vol, hè? Oh. En de vraag is wel. Maar die gaan we gewoon met mens beginnen? Het is ook best vol, ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar goed, daar hebben we straks wel een organisatie voor... die vanzelf het land wel intrekt, had ik begrepen. Oh <laughs> god, oh god. Ja. Nou, geen Zandvoorts okay. bericht. Ja, de college van BMW van Zandvoort heeft besloten... om kermis toe te staan op het parkeerterrein van het circuitpark Zandvoort. En deze is vroeger dan normaal. Deze zal nu van dinsdag 19 tot en met zondag 24 juni plaatsvinden. Dus dat is echt een stuk eerder... En uh, ja, ze hebben het Kidspark is geëvalueerd van vorig najaar. En uh, de, de nieuwe expertant heeft voorgesteld om een kermis te organiseren op het circuit. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen, allemaal. Oké, okay. ja. nou, het, het schuift steeds verderop, het kermis. He? Ja. Voordat je weet, is het een bloemendaal of zo? Oh, dat is ook wel leuk daar. Ja. ja. Nou, dan zullen we zo'n losse kermis hebben natuurlijk. Goed, tot zover de Zandvoorts voor tijd voor de muziek. Ja, dat is een goedkope single, via de telefoon opgenomen. Die is gek uit. Night Moves is een leuk beentje, een beetje zweverige popmuziek. Grote huts en nog eens huts. Goed. Weet je dat heet uh, Night Moves Call Sagan. Het schijnt ook een beetje iemand te zijn. Ik, was erop, ik had erop gekoeld, maar ik had het even in de gaten wat moeten houden. Goed, Night net dus een beetje. dat ga je hier vaak horen. Ik vind het van die leuke, van die popmuziek. Denk ik, oh, grap. ook een beetje vervlogen tijd zit erin, hè. Dat vind ik wel weer grappig. Goed, Toepak leeft radio 7 minuten over half, 9 gaan uit Zorg Zandvoort, de straat staat allemaal vol met auto's. Ik denk dat het strand al vol ligt ook, ik weet niet hoe het is, maar goed. Er zijn allerlei dingen, we gaan ook weer veranderen in, in Zandvoort. Alle strandtenten worden weer gewisseld. En er worden weer nieuwe dingen opgebouwd. Dus echt reden genoeg om uh, even deze kant op te komen. joh. Kom eens even kijken hier. Waarom ook niet? Nou, een, uh, maffe berichten natuurlijk. Ik wist dat Linedance al heel iets fout was. Maar het wordt echt ontzettend afgestraft in Gorkum ook. 18 Linedancers zijn aan de dood ontsnapt... toen het dak instortte tijdens een wekelijkse dansmiddag. Dat was gistermiddag, vrijdagmiddag, line dance middag. En waren ze op het dak aan het dansen? Ja, dat zou je dan denken. Dat het dak in storten of zo? Ja, nee, ineens Ze waren In het dienstencentrum De Bogert uh, waren ze aan het dansen. En in één keer uh, stortten het dak in. En ze denken wel dat uh, de constructie een beetje slecht was gebouwd. En dat uh, de grind misschien ook te zwaar was geworden. Eh, misschien nog een beetje water erbij. En alles bij elkaar doken ze weg. Er zijn wel wat gewonde gevallen, maar eh, geen doden gelukkig. Dat valt oh. mee. Eén eh, iemand zegt, eh, ja, ik, als dat volgende week weer doorgaat... dat blijft is. ik ben er gewoon weer hoor. Oké, okay, ja, je moet gewoon, dus net als dat je van je paard valt... gelijk weer opklimmen. klimmen... Maar echt, het is heel gevaarlijk dat line dansen. Maar gewoon doorgaan. Ze was nu een beetje uh, noem je dat, uh, geschrokken. geschrokken. Huh? En ze had ook een seren knie, geloof ik. Omdat ze nogal uh, aan kant, op één kant dook. Maar hmm. het komt allemaal weer goed. Ja, voor gevaar van eigen leven. Line dansen. Kom je ook deze wijk? Nou, ik zie je ook moeilijk kijken naar een berichtje ja. met de wc. Zit er je een geurtje aan of valt het ja, mee? Ja, ik blijf. Ja, ik zat even in de toiletartikelen. Want er schijnt dus dat er in... Uh, er is een eiland in de zuidelijke Grote Oceaan... en dat ja? heet Vanuata. En uh, de bewoners claimen dat ze het beschikken... over het beste publieke toilet van de zuidelijke Grote Oceaan. Oh. Ik denk, ja, Die oceaan is zelf een fantastisch toilet natuurlijk. Maar ze hebben speciaal een website gelanceerd... die gewijd is aan, aan de wc. En het toiletcomplex moet een stoppunt worden... voor bezoekers die rond het eiland trekken. En... Uh, maar ja, ik heb zelf zo van, nou, ik zal wel nog even kijken. Maar daarnaast, dan krijg je gelijk, dan heb je, oh, wc. Dus dan krijg je gelijk andere berichten. Maar er is dus een man uit Deventer die het stadskantoor niet meer in mag. Omdat hij het toilet te vaak smerig achterliet. En als hij alsnog, hij mag zelf het hele pand niet meer in. Oh. En uh, ze zeggen, hij denkt dat het bijvoorbeeld niet moeilijk te handhaven is. zijn al dus uh, de, de woordvoerder van het stadskantoor. Want de mensen herkennen hem wel. Ik denk, wat is dat dan voor een visit? Maar je hebt soms tegenwoordig natuurlijk steeds meer mensen die uh, dakloos zijn, homo's. Zijn, yeah, yeah, yeah. En die gaan dus gewoon op een publiek toilet, gaan ze dan even uh, zich een beetje staan uh, wassen aan zo'n kraantje. Oh, en zo. Ja, en dan, uh, oh, ja, dat wordt natuurlijk wel uh, lastig. Ja, dat dus, uh, uh, cool. Maar ja, ze zijn dan helemaal blij dat ze even Schat. zichzelf op kunnen frissen. Ik zou zeggen, zo gaat er gewoon een, een walk-in douche is. Want uh, als ik het toilet zie, is die groot genoeg. Ja. Yeah. Een wok-in-douche. Nou, en dan, uh, dan kunnen die gasten kunnen gewoon zichzelf gewoon even lekker opfrissen. Ja, ze kunnen wel klagen. Maar hoe komt het dat die man uh, dakloos is? Ja, dan hebben zij hem niet goed verzorgd. Nee, we zitten wel ja. in een verzorgingsstaat in Nederland. Dus zorg we dat mensen niet op straat gaan rondzwerven. We bieden uh, in ieder geval een wasgelegenheid aan. Ja. Dat je gewoon, dat heb je, in Australië heb je ook dingen goed geregeld. Dat heb je altijd een openbaar toilet. En ook wel ergens waar je, je kan douchen. En uh, stuur ze de stad uit. Dan gaan ze gewoon het platteland. Ik ben camping of zoiets. Weet je wel. Ja, of dat, je, dat ze gewoon zorgen dat die, douche, eh, die toiletten... zo'n volledige reiniging, dat die altijd te vroeg aangaat. Dus dan heb je geplast en gelijk, hup, dan gelijk koe. dat gespoten. Okay, Lijkt me als, ook wel leuk. Of als ze iets traceeren, denk ik, mm, Deze man ruikt echt heel onfris. We gaan hem even helemaal pakken gewoon. Helemaal ja. binnenstebuiten, alles is groot. Ja, ja. Goed, straks meer berichten eerst... Dus en, uh, de stad En de laatste CD is... Oh, wat goed... Negen. Een uh, kennis van mij, die was laatst naar uh, de staat geweest. Hij zei, ja, ik ben niet echt een groot fan, maar het is wel grappig. Alleen naar een uh, drie ben je in het oeh, ah. Ben je wel een beetje klaar mee eigenlijk? Ja, Wat is het wel vaak, het hooggehalte aan oeh, ah. Oeh, oeh, oeh, oeh. Nee, ik zeg altijd met een Nederlandse Frank Seppa. En ik kan het altijd wel een plaatje waarderen. Ja hoor, jouw dames hier. Ja. Ja, de staat, en heren. Ja, er staat een cat on screen. Ja, kwart voor negen vanuit het zonnige Zandvoort. 80% van de Nederlanders wil wel hun privacy gaan inleveren... om het veilig te maken in Nederland. 80%. Je hebben het toch al volledig ingeleverd? Nee, joh, lang niet. Want het achterdeurtje bij je iPhone is nog niet aanwezig. Dat moet er nog ingebrand worden of ingemaakt worden. Daar zijn ze ja, nog met een we wet er mee, mee al bezig. We zetten toch al op internet en zo. Dus dat maakt toch niet uit. Ja, dat is waar. Maar goed, dan kies je daar zelf voor. Ze is altijd het verhaal. 80%. Ik, vind, ik ben echt onder de indruk. Ik denk, ja, is dat komt nu door die aanslag in, in België... dat iedereen denkt, van, oh, dan leef ik me heel vrijheid maar in. Als ik maar veilig over straat kan... Nou goed, het is natuurlijk niet te waarborgen in je veiligheid. Nou, maar dan, dan ga je, je huis gebeuren. uit en dan ziet het recht iemand gelijk: Hoi, wat ga je doen? Ja, en invullen. Je, ja, beetje, moet je van tevoren kan... invullen waar je naartoe gaat en wat je gedachten zijn. En ja. je gedachten heb je nog vrij. Nou, maar je, je moet wel invullen wat je gaat doen deze dag. Of denk te gaan doen. En later uh, overleggen: heb je al die uh, afspraken gedaan? Ja, waarom waar heb je dat en, niet en gedaan? Waarom niet dan? En yes, yes. Wat heb je dan in de tussentijd nou, Je hebt geen alibi. Ik krijg je. Het lijkt er toch wel naar. Eén keer een plaatje van Radiohead binnen Karma Police. Weet je wel. Dat je ook, uh, alles wordt, wordt ge... Nou goed, daar gaan we naartoe. Nu lachen we erom maar over honderd jaar. Wordt alles gestructureerd. Daar heb je inderdaad al die enge films die je afgezien. Dat alles dus helemaal ge gecontroleerd is. Ja, dat ja. Ik denk van nou, dat, nee, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ja, maar het is natuurlijk wel best wel uh, apart. Dat de politie, als die zeg maar een vrije brief krijgen van de rechter. Want dan moeten ze dan inleveren. En dan kijkt een, een rechter een kwartiertje naar het verzoek. van, oh, mogen we mogen die personen helemaal gaan screenen? Dus kunnen ze echt in je laptop komen? Kunnen ze alles doen wat jij ook met je laptop kan, dat schijnt? Dan, dan kunnen ze het alles zoeken. Ze kunnen via de webcam in jouw kamer binnenkijken. Dus dat, is echt wel, uh, dat zit eraan te komen voor de politie. Nou, dat vind ik wel wat minder. Ja, maar goed. Dat, ja, ze kunnen niet ideeën gaan doen. Dus daar hebben ze zoveel werknemers voor nodig. Ik heb ook altijd dan uh, zeggen mensen me wel eens van... Uh, ja, mijn, hè, mijn moeder is overleden. Die is altijd bij me. Ik denk van, nog niet in je slaapkamer. Hè. Ik hoop dat ze wel discreet zijn. Ja, dat, dat, dat, dat klopt. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, denk, ben ik <laughs> lekker bezig. En dan uh, denk ik, niemand. bent ben toch alleen helemaal even? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. <laughs> Beetje gênant dan. Maar ja, dan straks heb je dus die camera's erbij. Ja. En dan krijg je misschien dat ze dan gaan zeggen van oh we zijn wel goede beelden. Ik, ik, ik voel bij Ze zeggen nu al dat je het nu een televisieshow ja. dat je geobserveerd wordt terwijl jij kijkt. Ja dat. Ja. En dan denk ik van nou dan gaat het nog weer een stukje verder. Het met reactie op op ja. Een programma. Ja, ja, ja Je moet elke keer het is wel simpel, Het is te simpel voor woorden. Het is te simpel voor woorden, maar goed. Dat uh, ja, ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, wat nu nog meer? En wat dan? hebben we nog meer? Ja. En is in Amerika in New Orleans was er een man. Hij was aan het solliciteren yeah. en uh, het was een restaurant... en uh, terwijl hij bezig was met solliciteren, met het gesprek... was, een, was er een dief die probeerde geld te stelen uit de kast van het restaurant. De agenten kregen een melding. Maar de overvaller werd uh, geconfronteerd op dat moment... toen zij aankwamen met de manager en de assistentmanager en de sollicitant. De manager zorgde ervoor dat de overvaller niet kon ontsnappen door de weg naar de deur te blokkeren. Yeah. Maar de sollicitant die aarzelde niet en greepte die vast... nadat hij zich had losgeworsteld van de assistentmanager... Hij zegt, ik stond op en poog zijn arm. Ik wist niet zeker of de overvaller een wapen had, maar ik was niet bang. Ja, precies. En de overvaller realiseerde zich vervolgens dat hij gepakt was en hij gaf zich over. En de sollicitant en de medewerkers hielden die vast totdat de politie ter plaatse was. Ja. En na de overval kreeg hij te horen dat hij was aangenomen. Misschien dat hij gewoon vrienden geregeld was. Ja, ik wat niet aan te denken, ja. Maar ja, de medewerkers stellen dat het besluit om hem aan te nemen al was genomen voordat de overval plaatsvond. Wel bevestigde we de heldhaftige de actie... dat ze de juiste werknemer naar huis gehaald hebben. Dat Aldus is wel duidelijk. Nola.com. Nola is waarschijnlijk... Maar de ik de denk dat, Even de Rijksvoorleging, of even, de, even de, de... Hoe noem je dat? De politie erop zet... Om, om te onderzoeken... of het niet van tevoren allemaal in scène is gezet. Dat, dat is toch dat, wel dat, vrij riskant hoor... in Amerika met al die wapens. Ja, dat is wel waar. <laughs> Goed. All American rejects. Choked a hundred hearts half in half as many days Oh no, I think so And I get so lost inside this city You ugly girls all look so pretty It's true, what am I supposed to do? Let's go, you. Take you for an hour, but then I'm gonna leave, honey. I know you'll wait for me. La da da da da. -da. You're older, but you understand that we're too young to start making plans to green. Monogamy's not a lot of me. Ook, zo klinkt het namelijk wel. Beekeeper's daughter, all-American rejects in de Oh, Wat een vrolijke muziek. Dat kan je verwachten in de zaterdagmorgen. Fijne toestap aanstaan. En uh, uh, Goed, ik ben even de draad kwijt. Pak de draad zo weer op, denk ik. heb het ergens laten liggen. Misschien Ach, kan de Jolande de dus straat. Ik zal je even, de draad ik zal ervoor, het draadje zeg. even door de naad ja? oké. Okay. Dan gaan we eventjes alles afhechten. Oké. Okay. Lijkt wel een goed idee. Ik ben uh, gisteren trouwens naar V&D geweest. Oh, ja. Ik, ik heb er echt al gescoord hoor, moet ik zeggen. Maar uh, het was heel druk en uh, een beetje, uh, ja... Ik denk dat de mensen die daar ooit gewerkt hebben... mag de achtergrondmuziek iets zachter trouwens. Ja hoor. Anders horen ze me niet meer. Nee. Dus ik, ik heb die petitie ook getekend tegen ja, de dat ik geleden, Ja, dat weet een week geleden, ja. Maar uh, waarschijnlijk, Dus dat Warehuis V&D in Rijswijk. Die heeft gisteren tijdens die op... uitverkoop. Uh, uh, heeft ze de deur gesloten. Want winkelende mensen gingen met elkaar op de vuist. Ja, het ging echt ja. Toen Ook in Alkmaar, mijn dochter zei jeetje man, echt de, de, de, de kledingstukken lagen overal. Ja. Ja, nou ja, ik ben dus geweest... en dan was het zo van, uh, stond je in de rij. En het is jammer gewoon dat daar gaan, dan niet... Uh, bordjes staan, dat vanaf hier nog een uur... en vanaf hier nog een half uur, weet je. Want, <laughs> een soort attractiepark. Het waren best, ja. ja, want, ja maar het was natuurlijk wel een beetje attractieachtig... Uh, uh, van, uh, nou, het is de laatste kans. Ik, ik, ik vind het ook ergens ook wel jammer... Maar ik heb nu wel weer mijn slag geslagen. Hè? Twee tassen en nog een broek en nog een shirt ik en een jasje. Een blauwe tas. Ja, Waarom is het nou opmerkelijk? Vra ik heb heeft thuis ze... toch een blauwe tas. Echt waar? Ja, maar je, vaak heb je tassen je... bij schoenen. Ja? Dat dat een beetje moet matchen. Dus je blauwe schoenen hebt met een blauwe tas. Oké, okay, ja, maar blauw is echt de kleur van de, van de heren vaak. En niet van de dames. Dames hebben meestal andere kleuren. Maar blauw is ja, echt opmerkelijk. Ik vind het vindt wel heel apart dat jij wilt wordt van mijn tas. Van, oh, leuke tas. Ja, ja. ik hou het toch even. Ik zal dus ook moeten lopen. Zeg. Mm, nou, het is ja. meer blauw paas is het eigenlijk, hè? Ja, het is ja. wel een mooie kleur. Nou, we maken even een foto van. Dan zitten we op YouTube. <laughs> ja. Bieden. Kan je toch allemaal even bekijken. Nee, het was wel fijn, want je had, je had echt heel veel uh, spullen die je daar kon kopen... en dan stond er wel een prijs op en er zou ja? nog 20% afgaan. Maar als je het bij de kassa ploepte tegenaan ging... dan bleek de prijs gewoon nog 20 euro minder te zijn of zo. Het is belachelijk ja, gewoon. Ja, ik heb deze kast echt uh, ik, ik, heb ik, goed ik, gescoord. Ik ben erg benieuwd, of die mensen die uh, daar werken wel in de gaten hebben... dat ze eigenlijk niet betaald worden. Dat het gewoon vrijwillig werk is. Misschien wel, ja. Ja, als ja. het zo weinig is dat je bijna nog bij de kassa geld bij krijgt. Ja, mevrouw, ja, deze was 10 euro, maar gaat toch zoveel af en zo. Ik moet eigenlijk uw geld teruggeven. Ja, ik krijg toe. Ja. Oh, u was natuurlijk jarenlang een vaste bezoeken van ons, dat weet ik ook allemaal wel. Dus ik ben erg blij dat u deze tas met geld mij naar huis mag nemen. Met geld? Ja, oh ja met ja. geld. Ja, tassen vol geld heb ik daar gehaald. Ja, zeker. Ja, het is leuk. Ik bedoel, het is een beetje, beetje sluipreclame, zeg ik het altijd. Het is een beetje sluipreclame voor V&D, maar oké, okay, dat mogen ze ook wel even hebben dan. Ik bedoel, zijn zoveel mensen werkeloos geworden. Het schijnt wel dat meer dan de helft al weer een baantje heeft, geloof ik. Dat is wel weer goed. Mensen het is ook altijd wel leuk van die verhalen die dan zeg maar 60 jaar bij V&D hebben gewerkt. En dan weer do do door iemand worden aangenomen die een, een straat verderop woont. Of een straat verderop, een, een bedrijfje heeft, zeg maar. Goed, nou, straks meer wetenswaardigheden. Onder andere straks nog de overzicht van wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Op deze datum vandaag is 26 maart. Wie is er allemaal jarig? En wat is er allemaal gebeurd? Ik zag straks een stukje over Malcolm X. Oftewel, Malcolm Little. Oh, sorry, Malcolm dat zou ik niet meer doen, want je achternaam... Dat heb je natuurlijk ook afgestaan. Dat was eigenlijk een slavennaam. Malcolm? Oh. down lay down give me someone Knaurig en zeurig geluid van de DNA's Laydown, baby. En zo'n meer leuke stukken op de CD staat. Het is allemaal wel een beetje zeurig. Geef het even wel een beetje dat U en A van de staat. Ben ik een zat, maar dit ben ik het ook een beetje zat. Eén plaatje is leuk, het is namelijk Laydowns uh, van uh, Arctic Monkeys. Goed, okay. loop tegen 9 uur. Oh, ik weet gelijk een mooie titel voor het nieuwe programma. Er is yeah? een programma die heet Undress, maar ze hadden het ook Laydown kunnen noemen. Yeah? Een nieuw datingprogramma. En Nederlanders uh, en Vlamingen gaan naakt met elkaar afspreken... En uh, vrijgezellen die meedoen... die uh, kruipen dus naakt bij elkaar in bed... en in een half uur leren ze elkaar vervolgens kennen... aan de hand van persoonlijke filmpjes... op het scherm, aan het voeteind... Yeah. onderlinge gesprekken en opdrachten. Na afloop draait het om de vraag... doen ze hun kleren weer aan om te vertrekken... of besluiten ze om nog wat langer bij elkaar in bed te blijven liggen. Ik heb wel het idee dat ze misschien wel onder de dekens liggen. Ja? Yeah. Maar uh, het is wel een uniek dating-experiment... in deze tijd van swipen en screenen. <laughs> dus uh, ja, smaffel, ik ben hoor. heel benieuwd. Vanaf uh, dinsdag 3 mei... Tot u met dinsdag 12 juni om half negen te zien op TLC. Het is een grappig nou, idee. Ik, ik vind ja. het wel leuk. Ik moet, ik denk, misschien ga ik het wel even Maar wie gaat er nou als eerste in het bed liggen? Of liggen ze, gaan ze in het donker in het bed kruipen? Anders ja, zie je elkaar toch instapt, dan zie je toch het lichaam. Of heel Amerikaans met zo'n dek met om je heen. Oh ja, dat, en dan Weet zo... Je, die, die, die, hallo, hallo. Stappen altijd zo apart uit bed, die Amerikanen. Ja, ja dat is wel waar, ja. <lacht> Nou goed, uh, leuk idee weer voor een nieuw televisieprogramma. Dus uh, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Straks 9 uur bij het tweede gedeelte van het radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.